Eén uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. President Obama heeft gratie verleend aan 214 gevangenen. Ze zaten bijna allemaal vast voor drugsmisdrijven... waarbij geen geweld was gebruikt. 67 van hen waren tot levenslang veroordeeld. Obama is altijd tegen lange gevangenisstraffen voor dit soort misdrijven geweest. Tijdens hun presidentschap heeft Obama 562 gevangenen gratie verleend. Dat is meer dan de negen presidenten voor hem bij elkaar. Israël kan kinderen vanaf 12 jaar in de gevangenis zetten. Dat is mogelijk door een nieuwe wet die het parlement heeft aangenomen. Het gaat om kinderen die worden veroordeeld voor bijvoorbeeld terrorisme of moord... De indieners zeggen dat de wet nodig is omdat steeds vaker kinderen aanslagen plegen. Epke Zonderland komt op de Olympische Spelen alleen uit op de rekstok. Hij laat de brug en voltige schieten vanwege een vingerblessure. Twee maanden geleden heeft Zonderland zijn vingers gekneust en die blessure speelt in Rio de Janeiro weer op. Op de rekstok gaat het tot nu toe wel goed en daarom richt de Olympische kampioen zich helemaal daarop. En over vier jaar staan er bij de Olympische Spelen vijf nieuwe sporten op het programma. Voor de Spelen van 2020 in Tokio heeft het IOC karate, surfen, sportklimmen, skateboarden en honkbal voor de mannen en softbal voor de vrouwen goedgekeurd. Honkbal en softbal werden na de Spelen van 2008 nog geschrapt als Olympische sport, maar komen over vier jaar dus weer terug. Ajax heeft de play-offs bereikt voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers wonnen in Griekenland met 2-1 van PAOK Saloniki. Ajax kwam in de vierde minuut op achterstand... maar wist door twee doelpunten van Davy Klaassen, waaronder een penalty, toch te winnen. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en het koelt af naar een graad of 16. Morgen schijnt de zon af en toe, vooral smiddags. Ook valt er aan zee en later landinwaarts nog een enkele bui. Het wordt een graad of 20. Dit was het Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM Met nu de nacht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 Voorzitter, ook op TV. GFM, Text TV op kanaal 45. GFM. The heart is a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 Top of the world